Een grote stroomstoring in Berlijn is na twee dagen nog niet opgelost. Duizenden mensen zitten zonder stroom na een sabotageactie bij twee hoogspanningsmasten eerder deze week. Van de 45.000 getroffen woningen en bedrijven zit ongeveer de helft nog in het donker. Een noodverbinding die gisteren werd aangelegd begaf het ook. De storing ontstond na brandstichting die werd opgeëist door een anarchistische groep... Volgens de politie hebben de daders een politiek motief. De netbeheerder hoopt de storing vandaag te verhelpen. In Kuik is bij archeologische opgravingen een Romeins olielampje gevonden. Het is zo'n 1800 jaar oud en nagenoeg intact. Het lampje werd symbolisch in het graf meegegeven, zodat de overledene in de reis naar het hiernamaals een lichtje had. Er zijn verder ook munten, vazen en andere sierstukken opgegraven.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 Oh, oh, oh, oh, oh. Give a damn because I'm rocking super jam Joe, Joe, Joe. one Bye bye bye.